Lien Wezenbeek, anker van het VTM-nieuws, hier op de première van The Sound of Music. Wat heeft u ervan gevonden? Wat is in de eerste plaats jeugdsentiment. Ik denk dat ik de film Sound of Music zeker minstens tien keer heb gezien. Ik keek erg uit naar de voorstelling van Deborah de Ridder, die uiteindelijk via het programma Op zoek naar Maria werd, uit, het, uit de wedstrijd werd gehaald en ik vind dat ze dat fantastisch heeft gedaan. Is echt een, uh, dus je ziet dat het iemand is die, die veel talent heeft. Misschien hier en daar um, de Antwerpse accentjes nog wegwerken. En dat mag ik zeggen, want ik ben zelf Antwerpse. Dus dat was een, een klein minpuntje, maar voor de rest vond ik het eigenlijk toch wel een hele mooie voorstelling van haar. Juist de keuze van VTM om producent te zijn van deze musical? Absoluut, ik denk het wel. Ja. Het is een, een programma dat weken heeft gelopen op VTM, dat heel veel kijkdichtheid heeft gehad. Dat echt ook een familieprogramma was. Iets wat toch onze doelstelling is om als familiezender programma's te brengen die toegankelijk zijn voor een breed publiek. En nu, met dit als apotheose, is het denk ik toch wel een mooi resultaat. Ja. Welk nummer blijft u het meeste bij? Wel, ik ken vooral de nummers in het Engels, omdat ik dus zo vaak naar de film heb gezien. Maar uh, wat hier vaak terugkwam was als ze zich slecht voelen. En, uh, My Favorite Things zegt dat dan in het Engels, dus ja, dat vind ik eigenlijk altijd het mooiste nummer. En Edelweiss uiteraard, ja. Mijn laatste vraag over de prestatie van de kinderen, wat vindt u daarvan? Ja, bijzonder charmant, ja, dat was echt ontroerend, vooral ook de jongste. Dus het is echt wel knap dat men die, jong... die kinderen op zulke jonge leeftijd... Uh, uh, zo'n voorstelling kan laten neerzetten eigenlijk. Ze waren uh, bijzonder uh, ja, ontroerend en charmant om te zien. Oké, okay, dankjewel Liewe Ezebik voor dit interview. Graag gedaan.